Ik ga meditatieles. Ik ja, ja, ga meditatie Tarotduidingen. Ook dat, ja. ja? Ik bedoel, we kunnen nog een kwartiertje doorgaan. Ja, je maxieert ook? Ja, dat ook, met hotstones, ja. alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh, jammer.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 Welkom Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van Dunne. En zij schrijft, journaliste, tv-presentatrice, communicatieadviseur, coach, dagvoorzitter, en ze geeft regelmatig lezingen. Blijf je dat de hele avond doen? Ja, ja. en dan zegt hij de volgende keer. wel snel op. Zegt hij uh, Mabel van den. Ja, dat vind ik ook oh, leuk. Ja. Dat, ja. dat vind ik ook wel gezellig. Uh, ze publiceerde 13 boeken over ontwikkeling <laughs> en public speaking. <laughs> maar vanavond komt ze vertellen over het boeddhisme. We gaan het in dit blok hebben over wat ik.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 er goed uitzien en helemaal niet de binnenkant laten zien van wat er ook in zat. Dat is pas veel later gekomen. Omdat ik dat heel erg afschermde. Ik wilde niet dat ja, ik wilde niet dat mensen daar ook iets over zeiden. Uh, meditatie denk ik eigenlijk aan Osho en zo. Het dat... uh, is Maharishi De Beatles zijn er ook. Ja. Dat misschien dat je het daar dan van kent. De Beatles zijn er ook uh, mee bezig geweest. Uh,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 doe ik eigenlijk nog steeds. En zo'n mantra hè, die je dan krijgt, gaat hij je hele leven mee? Um, ik geloof dat je voor uh, heel veel centjes steeds een nieuwe mantra moet kopen, hoe hoger je komt. Maar ik, hoe ik, uh, ze worden? Ja, ik heb voordelig ingekocht. Ik doe nog het steeds met hetzelfde. <laughs> ja. En hij werkt voor mij fantastisch. Het, het zal wel niet zo horen, maar uh, kan mij het schelen. Ja. Als het werkt, werkt het, hè? Ja, dat En wat zijn de verschillen of de overeenkomsten van Transcendente Meditatie met Boeddhisme? Um, voor mij komt het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 aangeven wat ik nog mag vertellen zo? En gewoon mijn naam of zo? Oké. Okay. <laughs> nee, en uh, je zegt boeddhisme is ook een manier van leven. Nou, ik begrijp het bijna al, want je wat je nu aangeeft, ja. dat, dat, dat volgt eigenlijk uit aan. Maar kun je, kun je er iets over zeggen nog? Ja. Um, ik ben uh, vijf jaar geleden in het Nichiren boeddhisme geïnitieerd. Door, uh, ik kwam daarmee in aanraking door Lucia Rijker. Zij is uh, voormalig bokskampioen. Oké. Okay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 Dus ik vind het prachtig zolang er maar geen dogma's zijn. Maar die uh, die jij net noemde, dat is een uh, Japanse versie, of ja. Japanse ja. boeddhisme. Dat is er zijn heel veel leden wereldwijd. En, en wat, wat me opvalt, is dat die Japanse versies toch altijd wat strikter zijn dan, ja. laten we zeggen, de Zuidoost-Aziatische versies. Zoals het uh, pure boeddhisme, hè, wat ik dan uh, in Thailand bijvoorbeeld. Ze uh... zijn ook heel hiërarchisch. Ja. ja, ik denk eigenlijk dat vanwege de gestructureerde gevechtsport die zij ja. beoefent, dat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 Als je in de ring denkt, ik sla hem voor ze kop.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 We uh, gaan wandelen op een gegeven moment uh, richting Pernachia. Even, Ik ga nu even terug naar de ambassadeur van de liefde. Ja, ja, ja. ja. Um, en daar had je gesprekken. Ja. En dat was met een soort coach. Nee, um, in, uh, jij, jij bedoelt op het uh, boek ja. ambassadeur van de Nou, Over die persoon die daarin... Die persoon. Die, die persoon Die jou begeleidde eigenlijk. Ja, maar die is uh, half fictie, half uh, waar...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 Mijn nummer is uh, van uh, Satie. En, uh... Pretty Wings. Oh, is het niet Erik Satie? Right. Oh, dat is het, heb maar, nou uit, dan zit ik op een verkeerd been. uit. Pretty Wings met smooth jazz All Stars. Ja, dan gaan we straks naar Satie. Dan gaan we zo meteen naar Satie. Heb ik het verhaal zo? Ja. <laughs> is dat nieuw? Nee, dat heeft hij oh, het ja. Um, ja, ik wilde wel iets over zeggen. Um, um...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 inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van den Dungen en zij doet heel veel. Meer mag ik niet zeggen. Uh, vanavond komt ze vertellen over het boeddhisme.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 Uh, het leek wel of ik in een grote bubbelcapsule zat. En uh, weet je alsof ik gewoon niet meer bij de rest van de wereld kon komen. komen. En toen dacht ik van ja, dit is, dit is waarschijnlijk was ook. ook niet. Geaard, eigenlijk. Totaal nee. niet, totaal niet, totaal niet. Dus ik dacht van nou ja, ik moet hier toch weer een beetje terugzakken. Want uh, dat is ook niet goed. Nee. Dus ik probeer het wel hoor. Je moet een beetje denken aan Chris Tauber Of nee? Denk ja, uh, denk ik weer aan de vrouw natuurlijk. ja ja, <laughs> ja.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 water en drie minuten mijn adem inhouden. Wat bleek, na vijf weken had ik gewoon een longontsteking. Ja. Okay. En Wim zegt dat ik te snel wilde. Kan best. Kan best. Ja. Dus dat is geen oplossing dus?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 Al van Ajax. Ja, dat wil je natuurlijk niet zeggen. mag ik niet noemen. Hé, hey wat vind je van Mabel? Ja, wat ik van Mabel vind. Doe maar een, een paar kern kern ja, eigenschappen. Kern. Eerlijk. Jij kent natuurlijk Mabel het beste. Eerlijk. Eerlijk? Eerlijk. Ja. Nou, dus, moet... Ja, ik uh, moet ik, ik kan slecht op mijn woorden komen wat dat betreft. Maar uh -huh. nee, ik kan uh, tegen Mabel kan jou zeggen. Oké, okay. dus ook, uh, ze kan veel hebben.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 Ja, dat klopt, ja dat klopt. Wat was, was er toen aan de hand. Je was op mijn uh, boekpresentatie. En je hebt ook op mijn boeken gepast. Dat vond ik zo ontzettend lief. We waren in een kerk. Dat leek me prachtig. Uh, een korte hoef? In een korte hoef, de te presenteren. Ambassadeur van de Liefde. Ik denk, dan ben ik toch weer in uh, het huis van God. Weet je zo. Dat, dat ook wel weer. Ja. ja, dat ook wel. weer nog steeds, zou ik zeggen. Okay. En uh, het was heel druk in de kerk. En Herman ging bij mijn boeken staan op mijn boeken te passen. Ja, ik denk dat uh, moet ik maar even gaan doen. Als we hem gaan begraven, dan gaan we hem tussen boeken begraven. Dan, iets, dan blijft dus hele, het hele innamen, het blijft hier gelukkig. Net zoals faro's, tussen goud. Ik okay. weet okay, nog wel iets hoor. Ja. Hey, we gaan even naar je nieuwste boek, ambassadeur van de Liefde. Ja. En, uh... Ik wil jou er graag eentje geven, als je het oh, wilt. Ik? ik heb er wat voor je ingeschreven. Oh, fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, is als een prachtig boek, ambassadeur van de Liefde. Ik wil maar even kijken of je het ook kan lezen wat ik geschreven heb. en lezen een god. Ja, voor Richard met licht en liefde. Grote kussen. Ja, Kijk, ik krijg je ook. dit is heel veel geld waard, jongens. Ja, dit is nog en. Een jammer. <laughs> en heel veel meer. Um, je hebt mij gevraagd om uh, wat, wat is dit? Het, wat is het, uh, het, uh, voor mij is het de premisse van het boek. dus is de essentie uh, waar het allemaal. Essentie, ja. Waar het allemaal om draait. Uit Velen een.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 Accepteer maar wat je bent en dan kun je ontspannen ja. en genieten. Want ik kan altijd het haakste erop vind staan, maar goed, dat is nee, misschien een maar. discussie. Is dat er altijd natuurlijk nog, ik noem dat dan belemmende overtuigingen zijn. Absoluut. Hè, de de trouwen komen. Die, ja. die staan daar altijd nog tussenin. Hè, ja, maar je kan die patronen gaan leren zien. En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 Maar het is wel de stap die nodig is om ja, het op te lossen. Want je hebt eerst het weten, dan het accepteren en dan het ontspannen. Hoe heb jij het kunnen oplossen? Uh.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 maar jezelf accepteren ja, dan nou, hebben we als coach ook nog werken. absoluut ja. Herman, jij hebt het boek gelezen ja, onder andere uh, ja. kun je nog iets meer samen met mij over dit boek verdiepen uh, ja, het boek gaat eigenlijk over een, een, een, een fictieve persoon die op onderzoek gaat naar zichzelf eigenlijk en die daar een ja, een kungfu leraar, wat, wat komt ze tegen? Ja. Dat was weer een recent meditatie. Maken. Ja, um, het ja, nou, is dus een tijd geleden dat ik het gelezen Nee, maar het is dus grotendeel, uh, grotendeels is het autobiografisch, maar in een roman uh, maak je altijd maar, een, an, ja of anders of wie of, uh, diept het uit.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 Heet, Wel, van jouw favorieten, denk ik. Hè? Ja, dat is. Dat, ik heb een fantastische zoon van 15. Maar zij is ook mijn kind. Ik, en, uh, ik heb je zoon ontmoet ook. Ja, ja. ja. En um, ja, die hond komt in elk boek voor. Die, uh, ja, die ligt bij mijn voeten als ik schrijf. En uh, als ik ga plassen, gaat ze mee. En als ik uh, ja, dat is, is gewoon een honderd, soort schaduw. Uh, ja. ja, ja, ja. En ja, het, zij, zij is eigenlijk. In, in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 Your host is Steve, Mr. Vision of the like Jing, when I had men, I'm forgiven. Locked and brilliant in the Wu be Dungeon. You should come into my 12.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 No.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 van dit boek um, ze zit in een ashram met een, uh, een vriend van haar en die is uh, ongeneeslijk ziek en op een gegeven moment uh, is hij, uh, zij heeft heel erg liefdesverdriet en op een gegeven moment is hij dat zat en wat gezeur uh, over die vent dus dan gaat hij haar toespreken